De politie zegt dat de opsporing een taak van de politie is, maar volgens winkeliers duurt het aangifteproces via de politie vaak lang en heeft het weinig resultaat. Het weer overwegend bewolkt en lokaal nog een bui, vanmiddag vooral in het binnenland. In de loop van de dag ook wat zon: het wordt 18 graden in het noorden en 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort, een zomerhit. z Dit is de Zomer van ZFM, met, met. nu Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort! zeer goedemorgen vanuit Hotel Hoogland. En wij zijn er weer met het programma plat voor zaterdag 13 juli. De techniek wordt vandaag gedaan door Roy van Buuringen, De muziek is gedaan door Kort, kort Draaier, redactie Gert van Kuik en de eindredactie als gewoonlijk Gerry Rutte, die ook de koffie doet vandaag. Naast mij zit Roy Dongen, welkom. Dankjewel, Ben Zonneveld, die met mij mede-presenteert vandaag. En waar gaan we het over hebben, Roy? We gaan het over heel veel interessante dingen hebben.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 Dus als je wil komen luisteren of kijken of ook iets wilt vertellen, kom dan rustig langs. De koffie is heerlijk, de roomboterkoekjes met amanda is ook klaar. U bent van harte welkom luisteraar. En tegenover mij zit Fred Roos, uit ja. zit altijd popelen. En, oh ja, ja, ja, aan de koekjes. Aan de koekjes. En uh, voordat de uitzending was, had hij al ontzettend hoop te vertellen over ja. allerlei prides en ja. waar hij allemaal geweest was. En vlak voordat de uitzending begon, zei hij, maar we gaan het hebben over Pride en fiets. Ja, maar daar gaan we het over. Daar we Daarvoor op. ben ik hier. Goedemorgen. <laughs> goedemorgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Fred, ja. je hebt een, een pop-up Ja, een pop-up winkel. Uh, pop winkel. Dat is een soort gallery van de, op de Passage 20. Uh, dat heb ik via Healy. Eigenlijk, Healy heeft ons bemiddeld voor het Zandvoort Museum, want we natuurlijk heel veel mee samenwerken. Dat nummertje 20, waar is dat ongeveer? Want, uh, uh, dat is als je de zeestraat opland, uitrijdt, de, naar boven komt en dan rij je er zo tegenaan. Nee, dan rij je door. Dan rij je door. Ja, maar dan rij is het door de opening. opening. En dan is het aan de linkerkant. Aan de linkerkant. Ja, okay. en er zit naast de tatoeagezaak. Uh, okay. En daarna heb ik nog twee winkels hebben we toen met Hilly ook uh, zit er een fietsenwinkel nu, die fiets uh, okay. fietsantwerp. Dus, maar eigenlijk wilde ik het hele passage hebben het komende jaar ja? voor kunst. Maar ja, dat, als hij uh, nog staat. Uh, als je staat nou tot de sloop. Maar ja, we zijn ook bedoel... met de andere panden bezig. Het is wel heel leuk als dat een beetje... Je ziet nu al dat stuk hoe het stuk uh, hoe het upgrade eigenlijk, hoe leuk het is. Omdat er, omdat er nou wat in zit. Ja, er in zit. Ja, en dan leeft het ook. En dan zie je toch heel veel mensen komen vanuit het station. Die lopen daarheen. Ga niet ja. meteen naar het strand, maar gaan eerst naar Dirk van der Broek. Dirk heet dat, hè, geloof ik. Ja. Mag ik dat klaarmaken misschien? Maar die lopen erheen en die komen dan langs die passage. Dan komen ze ook binnen? Ja, en we hebben het al vrij druk steeds. Dat mensen toch wel nieuwsgierig zijn. Wat is het? En dan gaan toch kijken. durven niet naar binnen, maar door schildersezels ezels buiten te zetten of de kunst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 met de, met de conservator ja. van het Zandsermuseum. Uh, uh, nee, um, Hilly. Ja, Hilly, maar uh, René Zuiderwijk. Oh, René Zuiderveld en, ja, en, Zuiderveld en, en, andere, en ja, André andere. Heen. En uh, dus het is dus een combinatie: jij hebben dan die, die kunst, en wij hebben dan meer kunst uit het buitenland, en meer ook met een boodschap.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 En daarna staat, heb ik begrepen, in New York ook Zandvoort goed op de kaart. Ja, ja want het is de combinatie... Pride, nou ja, Pride Amsterdam is Pride-Zandvoort. Dat vind ik nu een... Ja, daar ben ik nu wel zo... dit hebben we ook wel bewezen de komende, afgelopen twee jaar. Dat het gewoon... Een, gewoon we zijn eigenlijk de, ja, niet het voorprogramma. We zijn eigenlijk het hoofdprogramma geworden. En, uh, ja, en Amsterdam is een toegief. Nou ja, ik bedoel... Het geeft, ik moet het ook even verkopen. Zo moeten we Nee, maar je mag niet... Als, dat je Kijk, als je een voorprogramma hebt... Dan komen de mensen altijd pas later erheen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 maar ja, dat, dat was helemaal mooi. En dat proberen we in dat kleine passage 20 ah. proberen we dat uh, uit te brengen eigenlijk. We veel wisselende aspecten. En dat komen er de... dat de Pride afgelopen is eigenlijk. En dan oh, komt iemand anders erin. Maar en, wat hangt er in tijdens de Pride? Wat is nou? Wat... Uh, over over veel over het transgender van Patrick Roor. dat is uit Oeganda.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 Ja, Suzanne. Maar Suzanne heb ik toen in de kerto... Toen hing toen in het museum. Museum en ja. ook bij ons. En ook in de, bij de Rooskunstlijn in het museum. Ja, en met de waterportretten. En er is, dat is echt iets. die Waterportretten. Zelfs in Amerika zijn ze er weg van. Het is zo'n mooie techniek wat ze doet. En dat is ook hulde. En het is ja. ook een leuk mens ook. Ja, ja. leuk. leuk. Ja. Ja. Nou ja, ik heb Patrick. Dat is een hele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 Jeanette Buring altijd weer. Donna Corbani natuurlijk, want mm -hmm. Donna, dat is, die hoort er gewoon bij als antwoordse. En Ari Frikus, die maakt fotografie uit de, de Demi Demerov. Die hebben we toen drie jaar geleden uit Rusland overgelaten komen. Oh. Hebben we door, door, Marco, door Rutte hebben we die dat hij die naar hier naartoe is gekomen. Ja. En die maakt ook zijn kunstwerk hier. Dus we hebben ongelooflijk heel veel. En Joost de Bie, die ik heel veel... Um, dus is weer de familie van Wim um, waar ik veel schilderessen mee in Frankrijk geef.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 het was afbraken eigenlijk, maar het ziet er nu hartstikke mooi uit. Ja, nou, nou ja, de, het stinkt de, de, hier. We hebben het ook maar gewoon. Het is gewoon als je, ik wilde zeggen, als die winkels opgevuld wordt <lacht> en er is reuring in, dan is het ook gelijk voor het publiek ook leuker. Ja, je, dat je, dat je. Want het was gewoon dat je denkt, maar God, wat moet, wat moet er gebeuren met die panden? Nou oh ja, dat was uh, uh, en dat was al jaren geleden toen dat gebouwd werd. Was ja. dat de opzet om daar mensen naartoe te trekken ja. voor het strand en naast Ja, het strand. ja. En daar is een beetje de klok in gekomen ziek is inderdaad dat jullie erin zitten en de mensen ook kijken zo ja nou ja dan ja, ja, gaan ze zelf nog in de keer naar binnen ze gaan dezelfde binnen het is natuurlijk uh, maar ik geloof dat het in alle steden was met dit soort passages moest het worden maar het is eigenlijk maar, mensen gaan liever het kleuterig in een winkel in een centrumpje, dan eigenlijk dat ze naar een passage lopen ja het nee, ja, ja, dat, dat is uh, bijwezen ja. ja en dat uh, ja en zoals die horeca, ja, als mooi weer is, is, het natuurlijk altijd overal wel leuk waar je zit natuurlijk. En Tegenover bij de Zeestraat heb je een hele mooie bronfietswinkel. Het is ja. heel hartstikke, want wij kijken op hartstikke leuke dingen. Nou, daar is ook reuring bij die bronfietswinkel. Ja, dat is, dat is, goed is, is, het gebeurt ja, van ja, alles. Ja, dat gebeurt van alles. Dus ik denk, ja, dat ja, ja. nou, ja. is een ander programma zeker of niet? Nee, Oké. waar mensen zijn en de, waar Reuring het is, is ja. reuring. Ja. En of het nou een, een, een, een, een bronfietswinkel is. Ja. Dat maakt helemaal niet uit, ja. er gebeurt iets. We ja. weten dat, we leegstand. Leegstand, ja. en uh, uh, Allereer is ook uh, gratis. Want er... is gratis, ja. Nee, het is gratis. En we zijn uh, van donderdag tot en met zondag is die eigenlijk geopend. En uh, we proberen natuurlijk uh, de, deze weken. En dan tot en bij de Pride is er gewoon de, de volgende week helemaal open. Ja. En dan is het tot en met maandag tot drie uur zijn we open. Want dan, krijg, dan sluit iedereen, want dan gaan we natuurlijk meelopen met uh, de Pride. En dan is het tot die week uh, gewoon geopend. En vanaf hoe laat in uh, Vanaf uh, wat hij je verzoek heeft het gezegd, Fred, want anders ga je weer, dan moet ik eerder zijn, het is altijd van 12 tot 5 open. Want echt, uh, maar hij is er meestal al eerder. En dan gaat hij open, want hij gaat ook zelf uh, workshops op borduren daar. Met kleding bezig, hij is bezig daar. Ja. Nou, dus, dus, dus het is, is elke tot en met uh, ja, zondag 4 augustus. En als, en, je, en, samen, ja, sorry. als ja. je het samenvat, moet je dus uh, zeggen dat je uh, erg wisselend bent. Dus als je al die kunstenaars... Hm, dat klinkt wel heel raar, even, ja, afwisselend. Ja. Dan zou je toch om de twee dagen even naar binnen moeten wandelen? Ja, en nou ook naar binnenkom, en ook over het werk. Dus, want ja, ja. Soms zijn ook de kunstenaars ook aanwezig. Dus okay. die kunnen over hun eigen visie en eigen mm -hmm. werk vertellen. En dat is natuurlijk altijd heel uh, waardevol. Want het is wel een winkel waar je zo naar binnen stapt. Bij het stationetje liep wel de mensen voorbij. en Die dachten, moet je de je trein halen, kijk. dan moet je terugkijken. Ja.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 Dus uh, ik moet u ophangen, denk ik. nou we gaan, zien, er, denk ik, we gaan er een uh, punt uitmaken. Een heb, oh, er is koffie in is steen. En is ook cookie, is ook wat ik zei tegen Soekje, je moet wel zijn meenemen. Ja. Of koffie. <laughs> hij zegt denk alleen maar water. Ik zeg, ja, maar als ik klant heb, dan moeten we koffie hebben. Dus, uh, en ja, het is, gaat erom dat uh, de, de, de thema over gedachten dat we. Uh,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 wie we zijn. En dat is bij sommige dingen nog niet. En dat is eigenlijk de boodschap die we willen brengen, dat we gewoon hele leuke gewone mensen zijn. Je en, nou, je zegt, je zegt, sorry, je zegt er ook bij dat er dat nog een heleboel gebeuren in Nederland. Ja. Dus uh, laten we dan met z'n allen die kant opgaan. gaan. Ja. En uh, ik moet even zeggen, van 12 tot uh, 5 is die open. Ja. En van tot, tot, zondag, zondag, ja.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 bezig zijn met het, zijn met het ik met Kijk, thema. Dat wil ik heel graag ja. Dank je wel. Top. Wanneer hand... what you do, what you say, has a lot to do in how you live today. What you want, and what you need. Everybody's talking everywhere you go You're trying to give another man a help and a hand Now He will take your kindness for a week a stand Never do to others what they do to you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 en de muziek gaat weer langzaam uit we hebben gewisseld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 Ja, is, ja. Uh, ja, Dit jaar, het zorgverhaal, het het is de uh, Het einde van de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat wordt in Nederland ook uit de negenhouden. In allerlei thematische En met dat is een Maar het laatste regeltje van alleen de Tweede Van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 uh, nou ja, goed, wij uh, hebben dus ook een, een paar zandsculpturen uh, die duidelijk een verwijzing hebben naar uh, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van uh, geaardheid, de uh, vrijheid van godsdienst. En uh, ja, dat, dat kun je duidelijk uit de sculpturen Dat is eigenlijk maar één keer. aan alle gevallen in de Tweede Wereldoorlog en alle andere oorlogen die nog steeds te worden uh, en waarbij vrijheid natuurlijk bevolgd en die is gemaakt door uh, de Rus Alexei Alexei uh, Rubak dat heeft ook een vrij stevige Russische uitstraling gekregen <laughs> qua, uh, qua monument uh, en qua, qua sculptuur maar het is wel mooi dat hij, uh, dat hij toch aan dat uh, heeft vastgehouden hoor. ten aangedachtenis van iedereen die uh, onze vrijheid bevecht en bevoegd heeft. Mm -hmm. ja. Er zijn, uh, we kijken, zes. Het zijn er zes, zes dit jaar. Dit jaar. Ja. Heb je, als uh, altijd, kan je vertellen wie wat doet, wie wat maakt? Um, ja, Maxim Gazenam uit Nederland, die um, heeft een sculptuur, ik, ga, ik zal even het rijtje afgaan ja, ja. van het Badhuisbrein. Uh, daar staan er drie. Daar staan er vier. Vier? Ja. Uh, Maxip Gazendam, uh, die heeft het thema bouwen aan vrijheid.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 teksten bij van de kunstenaars zelf, uh, bij de sculpturen, zodat iedereen dat kan lezen wat ze bedoelen en, uh, en die hadden er eigenlijk vandaag moeten hangen, maar waarschijnlijk redden we dat niet meer, dus, uh, maar ze komen er wel. En uh, tot hoe lang zijn de sculpturen zichtbaar? De sculpturen die blijven staan tot eind oktober, dus tijd genoeg. Met verlenging? <laughs> ik heb geen idee.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 uh, er staat ook uh, veel meer informatie in over de achtergronden, over uh, de kunstenaars, over ja. uh, nou, waar ze precies staan, et cetera. Dus dat is ook uh, een goede manier. <coughs> nou, ik denk dat ik mijn uh, studenten van school de eerste jaars, maar eens uh, alle 150 in standen stuur om op deze manier naar vrijheid te kijken in het kader van ja, project. Ja. Ja. Uh, ja, dus het project. Het is dat trouwens dat... ook leuk, dat, dat ik nou even vertellen, dat is een nieuwtje... Um,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 zullen jullie dan wel horen. En, ja, ja, ja. En, en, <laughs> Heel leuk. <pizzas> ik weet niet, ja. nog pers, niet precies hoe ze dat uh, willen gaan doen. Maar dat, uh, dat gaat in ieder geval gebeuren. Dus uh, het Zandvoortse publiek kan ook hun stem uitbrengen. En, en ja. krijg, zit er ook een, een publieksprijs aan vast dan? Uh, ik er ook Tuurlijk, ja, Daar hebben we nog niet echt <hijen> over nagedacht. <hijen> maar het is wel grappig om te weten dat uh, de kunstenaars de publieksprijs meer waarderen dan de vakjury. Dat kan ik me wel bij voorstellen. Want ze maken dus voor het brede publiek ja. en um, de waardering van het publiek is voor hen belangrijker dan uh, wat de vakjury zegt. Ik kan me dat wel ergens wel voorstellen uh, En uh, in alle voorgaande edities, uh, is, die is de winnaar en dan hoor je in het dorp van ja, maar ik vind die eigenlijk mooier. Ja precies, en dat is... en, en, want ze let, die vakjury let op totaal andere dingen. Ja dat kan ik me ook voorstellen, je ja. let op techniek, over hoe het verwerkt ja. is, dat is het vak. Ja.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 Joyce, maar <laughs> nou, we gaan het er wel even over hebben. Tegenover mij zit uh, Joyce Draaier en we gaan het hebben over de Recreade 2019. Het I was het openingslied bij, uh, bij de uh, volksdansen. Is dat nog steeds? Nog steeds, ja. Voordat we de poppenkast beginnen dan uh, zingen we nog steeds het Kissebislied.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 Ja, en dan is natuurlijk een week in je zomervakantie. Is soms lastig. Ja, je moet natuurlijk ook zelf met vakantie af en toe. Dat, ja. dat begrijp ik ook wel. Maar het blijft leuk. Zul het programma even doornemen? Goed idee. Zondag: de vossenjacht. Er worden dringend vossen gezocht. Reageer op www.recrea.nl. Eh. Um,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 Uh, kinderen kunnen een knipkaart kopen. En met die kaart lopen ze langs alle kramen. En ja, dat gaat van schminken, pannenkoeken eten, wat limonade drinken tot een tegeltje versieren. Uh, en eigenlijk allemaal activiteiten die kinderen dus in die paar uur allemaal ja. gedaan kunnen hebben. En met een goed gevulde tas met allemaal gemaakte knutselwerkjes ja. en uh, spullen weer teruggaan. En, en de rest van de vakantie gaan vieren. Ja. ja, en we sluiten daar ook weer af met um, poppenkast en een stukje volkstansen. Want ja, dat is toch ook echt wel een stukje traditie bij Recreade.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 Ik ja, het is wel een begrip in Zandvoort. Ik vind dat kist niet eigenlijk misschien ook wel iets voor de gemeenteraad... om de sessies mee te openen. <lacht> <lacht> misschien kunnen die ja, er voorbeeld A, nemen. Ai, wat kent. is er nu ja. weer mis? Ja. <lacht> ja. Dus dan hebben ze al even wat te doen. Hoor. Als ze ja. dan allemaal als vrijwilliger komen helpen... dan komen we hem graag aanleren. Nou, laten we die oproep ook eens doen. De gemeenteraadsleden, uh, zet u in voor de Zandvoortse toekomstige kiezers uh, en jongeren. Dus uh, kom helpen met uh, het zandekraampje. Nou ja, en dan, en dan kun je dat wel vinden wat, op ja. wwwrecreare antwoord.nl. Ja. Geef je op en help mee voor een mooie recreane. Helemaal goed. Joyce, ontzettend bedankt voor je komst. Graag gedaan. En ik neem. hoop dat er nu een stormloop is op jouw website. Ik hoop het ook. Dankjewel. <laughs> Jullie ook.